Premier Balkenende moet helderheid geven over de vakantievilla van prins Willem-Alexander in Mozambique. Regeringspartijen PVDA en ChristenUnie dringen, daar aan, dringen daarop aan na aanhoudende negatieve berichten over het project. De lokale bevolking zou te weinig mee profiteren zoals beloofd. Balkenende moet ervoor zorgen dat de geruchtenstroom stopt, vinden de twee coalitiepartijen. In Honduras geldt niet langer de staat van beleg. De interimregering heeft dat besloten na kritiek uit binnen- en buitenland, vooral de Verenigde Staten. De staat van beleg werd een week geleden ingesteld toen de verdreven president Zelaya naar Honduras terugkeerde. Toen er ongeregeldheden uitbraken, stelde de interimpresident een samenscholingsverbod in en haalde hij Zelaya-gezinde media uit de lucht. De Dalai Lama heeft bij zijn komende bezoek aan Washington geen ontmoeting met president Obama. Geestelijk geestelijke leider van Tibet komt maandag voor vijf dagen naar de VS. Volgende maand ontvangt Obama de Chinese leider Hu Jintao en hij wil de Chinezen niet voor het hoofd stoten. Volgens het Witte huis heeft de Dalai Lama er begrip voor dat de ontmoeting met Obama op dit moment niet doorgaat. Amsterdam is gezakt op de ranglijst van aantrekkelijke zakensteden. Vorig jaar stond de stad op 6 en nu op 8. Dat blijkt uit de jaarlijkse European Cities Monitor van een internationaal makelaarskantoor. Amsterdam doet het niet slechter dan voorgaande jaren. Maar Madrid en München zijn beter gaan presteren en zijn Amsterdam gepasseerd. Bovenaan de lijst van aantrekkelijke zakensteden staan Londen, Parijs en Frankfurt.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 A sexy fish, damn use a sexy fish. damn girl! Damn use a sexy fish A sexy fish, damn use a, a sexy fish damn girl! Every girl in here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 Who's gonna, was gonna she punish, you. punish you? She, she. She, she.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 Houd een De dames voor u Hebben het alvast vast gezwaard Dus wees maar lief Dat kan geen kwaad En stelen Lijkt me niet De moeite waard Het Niet zo'n pijn als toen ik het was, heel nog had. Het gouden goud maakt klein. dit hart ik heb het pas goed door. Bewust een tweede hand Je blijft geen gouden koper, ook al had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een houden hart. De dames voor u hebben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 Er is dus helemaal niets. It's my dream.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 6.9. Zie is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 Et comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivie un instant sous le vent Et Si tu crois que c'est fini Jamais C'est juste une pause un répit après les dangers.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 je hebt mijn étoile, je l'ai suivi un instant. sous le Slaap Et si tu crois niet. c'est fini, jamais niet. Slaap niet. Slaap Oh! oh.